Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna drie weken is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... in het openbaar gezien, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Jon Hap... dat zich baseert op Noord-Koreaanse staatsmedia. Kim zou bij de viering van de voltooiing van een kunstmestfabriek zijn geweest. Hij zou op foto's te zien zijn, maar het is onduidelijk wanneer die zijn gemaakt. Er is nog geen bewegend beeld van hem. Speculaties over zijn gezondheid wakkerden aan... toen hij op 15 april niet aanwezig was op de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdag. Er waren berichten dat Kim ernstig ziek zou zijn of zelfs zou zijn overleden. Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar... 8% meer medische goederen geïmporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. De spullen worden onder meer gebruikt voor de bestrijding van het coronavirus... Het gaat onder meer om mondkapjes, maar ook om röntgenapparaten en gaas en spuitjes. In totaal kosten de spullen zo'n 8,7 miljard euro. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit staat het gebruik van een medicijn tegen ebola in noodgevallen toe bij coronapatiënten, heeft president Trump gezegd. Uit onderzoek onder ruim duizend patiënten bleek dat mensen die het middel krijgen het ziekenhuis sneller kunnen verlaten. Gemiddeld na elf dagen in plaats van vijftien. Daarmee kan de druk op de gezondheidszorg worden verlicht. Vier mannen die hebben geprobeerd een gevangene te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen blijven voorlopig vastzitten. De advocaten van de vier vroegen om vrijlating, maar de rechter wees het verzoek af. In januari probeerden vier Fransen de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. te bevrijden. Volgens justitie probeerden ze onder meer met een slijptol een opening te maken in de omheining van de gevangenis. Het mislukte doordat de accu van de slijptol leeg raakte. Het weer vannacht en ook overdag enkele buien. Vooral vanochtend kan het land inwaarts hagelen en onweren. En mogelijk komen ook windstoten voor. In de middag wordt het vanuit het west droog met in de kust.